6 uur. Dit is Eva de Jong. Met het NOS mensen zijn omgekomen bij de brand in de torenflat van afgelopen week. De 30 doden die de politie eerder bekend maakte, zitten daarbij in. De autoriteiten in Londen houden er rekening mee dat het dodental nog oploopt. Volgens een woordvoerder kan het nog weken duren voordat alle lichamen zijn gevonden en geïdentificeerd. De rechter heeft de zaak tegen de Amerikaanse komiek Bill Cosby nietig verklaard. Dat gebeurde nadat de jury niet tot een unaniem oordeel had kunnen komen... over de vraag of Cosby schuldig is aan het misbruiken van een vrouw. De aanklagers hebben nu vier maanden de tijd om te beslissen... of ze de zaak opnieuw willen doen of dat de aanklacht wordt ingetrokken. In Afghanistan zijn vier Amerikaanse militairen gewond geraakt. Ze werden bij een basis in het noorden van het land aangevallen door een Afghaanse militair zegt het leger tegen persbureau Reuters. De VS maakte gisteren bekend dat het de troepenmacht in Afghanistan wil uitbreiden. Het zou gaan om 4000 militairen extra. In Utrecht is vandaag de eerste Canal Pride gehouden. Tientallen versierde boten met veel regenboogvlaggen... trokken door de grachten van de stad. Volgens de organisatie stonden er 15.000 tot 20.000 toeschouwers langs de kant. De eerste Canal Pride in Utrecht was georganiseerd... door homo-belangenorganisaties in de stad en de horeca organisatie zegt bij RTV Utrecht erg tevreden te zijn over de manifestatie. Ajax heeft officieel bekendgemaakt dat trainer Marcel Keizer de opvolger wordt van Peter Bos. Hij zal een contract voor twee seizoenen tekenen. De 48-jarige Keizer was trainer van Telstar, FC Emmen en Cambuur... en leidde afgelopen seizoen jong Ajax naar de tweede plaats in de Jubilair League. Het weer op veel plaatsen zonnig. Vannacht kan mist ontstaan bij minimaal rond 13 graden. Morgen weinig wind en volop zon bij 24 tot 29 graden. Maandag mogelijk tot 31 graden, maar dan ook wat bewolking. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A12 utrecht richting Den Haag staat tussen de Meren en Woerden een file met een kwartier vertraging. Dat komt er een ongeluk, één rijstrook is dicht. De A15 gooit hem richting Rotterdam. Tussen Alblasserdam en Ridderkerk. 20 minuten vertraging de opruimwerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. En door de werkzaamheden op de A4 staat er op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Oestgeest en Wassenaar een file met 20 minuten oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dat helemaal uit Kroatië en dat Vlado, Georgev en Angeli en we gaan verder met Mark Anthony in I Need to Know. Blijf lekker luisteren. En tot voor u tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Wiet Heij. Ik zou zeggen een hele goede avond en als je aan het eten bent, eet smakelijk. It's good. Heerlijke plan blijft dat toch. Mark Anthony en I Need To Know hier bij CFM op die 106.9. 104.5 op de kabel. En natuurlijk tv text 24 uur per dag hier in Zandvoort. En we gaan lekker verder met Gerrit Joling. En er hangt liefde in de lucht. En dat is, de, ja, dat is niet zo gek ook met dit weer. Ja, zo is het. Die liefde, daar is geen ontkomen aan. Gerard Joning en zeker met dit weer hier in Zandvoort. Ja, heerlijk. Heerlijke temperaturen en uh, ja. Oh, het ziet er zo zonnig uit. We gaan verder met hot chocolate en ja, uh, yeah, it started with a kiss. It started with a kiss. The back row. die man toch een heerlijke muziek achtergelaten. Hot chocolate was dit en uh, it started with a kiss. Ja, daar begint het eigenlijk altijd mee, hè? Ja, we gaan uh, een lekker plaatje draaien van deze Zandvoortse zanger hier en dat is Mike Dane en kom weer bij mij. Kom weer bij mij Als het je spijt Kom dan bij mij Of ben ik je kwijt Kom bij mij Is er nog liefde of is het voorbij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 I'll sit you just...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 was hij dan, Mike Daan. En dat uh, allemaal hier uh, vanuit Zandvoort. Deze Zandvoortse zangen natuurlijk hier. Uh, ja, kom weer bij mij. En uh, ja, we zitten gewoon eigenlijk te wachten tot, uh, tot zijn volgende single we weer uh, op de planken leg. En uh, ja, tot die tijd gaan we afwachten. En we gaan een, uh, ja, een verzoekplaatje draaien. En die is, uh, ja, die, die bied ik zelf aan. En dat, uh, dat aan mijn lieve, uh, ja, vriendin, vrouwtje. Hoe ik het zeggen wil. En uh, Zelko Joksimovic. En uh, dat doet hij samen met Dino Merlin. En zij hebben het over Superman. Nou Zelka, hier is die dan. Ljudi se od uvijek sastaju Volgen die je uvijek rastaju Oprostit ću joj sve Nisam ja superman Pa da mogu to Na leđima da ponesem U gostit ću joj sve Tot se ne promijene like Ljubav se ne piše tako Oko za oko, zub za zub O ne, ja ne mogu više. Ja sam stigao na rub, svaka mi reč stražu dobija, svaki mi most nadrinit ću prija. Šta je to sveto? Si vječno, si sve, to noćas i vijesno, život te sidi. Sve to ono pred čime drhtiš, a čemu sediš. Govstit ću jo i sve, nisam ja supermen, Padam u to, na leđima da ponesem Govstit ću jo i En ja, dat was hij dan. Zelko Joksimovic. En samen met Dino Merlin. En zij hadden het over Superman. Ja. Ik zou zeggen. Ja, hele goede avond. Ja, Dit is in ieder geval het tweede uur van Entertainment for You. Mijn naam is Fred Heijen, En we gaan de lekkerste muziek draaien. Hier voor u op die 179. 104.5 op de kabel. En natuurlijk 24 uur per dag. Op TV hier in Zandvoort. We gaan verder met Barry White. En let the music play. One ticket please. Love well, this everybody's here. And hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. bij Entertainment for You. Blijf lekker luisteren. En uh, ja, heb je een verzoekje. Uh, ja, kan denk ik nog wel eventjes. Ja, zoals uh, Angelique. Ja, Angelique, jij wilde een plaatje horen. When a man, lost a woman. En uh, dat allemaal van Bert Midler. Nou, hier komt hij hoor. Keep his mind on nothing else He'll trade the world For the good thing I found Dan, When A Man Loves A Woman. En dat allemaal van Bert Middler. En dat allemaal hier op die 106.9. En uh, ja, we gaan zo eventjes contact opnemen met ja, een artiest natuurlijk. Dat doen we zo direct. Uh, ja, eerst gaan we nog even een plaatje draaien van uh, ja, deze, deze, uh, deze, deze oude zanger uit de oude doos. Demis Roeshoes en uh, We Shall Dance. naar Bertus doen. Ja, want Bertus uh, hebben we aan de telefoon. En uh, ja, die is onderweg naar, uh, naar een optreden natuurlijk. Dus daar maken we gewoon eventjes tijd voor. Uh, Bertus, ik zou zeggen een hele goede avond. Ja, een hele goede avond. Ja, ik zei het al. Uh, je bent uh, onderweg uh, naar een optreden. Ja, het is in de buurt, hoor. Ik hoor maar een kilometer, uh, naar 15, 20 kilometer, ongeveer, van mij. maar uh, ja, het moet wel even, hè. Ja, ja oké. Okay. dat, dat, dat uh, je bent er nu haast, of? Eh? Nee. Ja. Dan, dan moet je nog aanrijden. Nee, ik heb wel tijd hoor. Ah, oh, oké. Okay. Hé, hey, ik zou zeggen, ja, brand los. Want, uh, ja, want toen ik jou zag, uh, ja, hoe, hoe is uh, jouw single uh, tot stand gekomen eigenlijk? Ja, natuurlijk. Het is een, het is een cover van de Zilvertop. Ja. Hij, hij komt uit 1982 naar mij weten. Dat is uh, nee, een nou, hele tijd terug. Ja, klopt het. <laughs> We hebben en toen, altijd natuurlijk op de piraten zijn dat natuurlijk vooral hier in Friesland, Ik weet niet hoe het uh, in de Frisland denk ik ook wel maar bij de piraten dat is het natuurlijk een gewild uh, ja. uh, nummer. Het is een uh, echte piraten, uh, nou, ja, piraten Ja. En die was is... een onze keer een nieuw, nieuw jasje steken. En uh, nou, nu de er tijd ervoor. Uh, nu hadden we ja, de tijd ervoor, maar dat hebben we hebben het gedaan en uh, nou dit, dit is hem geworden. De, de, tekst, de tekst ook overgenomen, of heb je daar zelf ja. nog wat veranderingen aan gebracht? Nee, tekst, alles, uh, alles is nog al precies zo. Alleen de, melodie, de, de melodielijn is helemaal veranderd. Ah, oké. Okay. Ja, uh, ja, want toen ik jou zag, ging tegen een wereld voor me open, zoiets was het, hè? Uh? Ja. Ja, ja. <laughs> ja, die ken ik toch uit de piratentijd, inderdaad. Ja, dat is natuurlijk. Ja, het, ja. Is een, het is een piratenplaatje. Hè? Ja, daar was ik zelf ook altijd uh, uh, ja, toch wel schuldig aan, moet ik zeggen. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja, ja ik, Vond... Een mooie hobby is dat, hè? Een dat, uh, heerlijke hobby was dat, ja, ja. sowieso. Ja, een de radio, dat blijft toch trekken? Ja, vind ik zo ook. Ik, nou ja, hè, dan zit ik vanzelf zelf in de muziek, maar uh, als het DJ of iets, uh, blijft me ook altijd hoe prachtig, eigenlijk. Ja, nou ja, het is inderdaad altijd uh, ja, heerlijk. Ja. Uh, ja, klopt. Ja, een hobby, het uh, is een hobby, hè? Ja, zo moet het zien, denk ik, hè? <laughs> ja, nou ja, hetzelfde als zingen, ja. Je doet het graag of je doet het niet. Cool? Ja, absoluut. Ja. Ja. Hé, hey, uh, ja, we, we kennen nog uh, wat, wat oudere singles van jou. Ja, uit uh, 2015. Geloof me uh, dat, dat dit blijft bestaan, het, geloof uh, ik. Ja, ja, ja. Ja, ja. En, en dan hebben we nog een, een, een singeltje van uh, Marielle. Ja, Marielle is er nog. En ik heb natuurlijk ja, ik heb wel meer singles gemaakt. die is dan denk ik nooit bij jullie uh, in de buurt geboren, denk ik. Nee, ja, dat zou wel heel goed kunnen. Maar die zijn wel te vinden op YouTube eventueel? Ja, ja, ja. YouTube staat uh, als je mijn naam doet, dan uh, komen er verschillende singeltjes voorbij. Oké. Okay. Maar uh, inderdaad, ja, het uh, er volgend jaar bijna 10 jaar, ja. ja. Ja, ik bedoel, ja, de tijd vliegt, hè? Ja, <laughs> Zeker als je lol hebt, toch? Ja, als je de plezier in hebt, dan gaat het helemaal af. Ja, ja. ja, daarom zeg ik, ja, het radiomaken is precies hetzelfde. Ja, als je een lol hebt, ja, de tijd vliegt voorbij. Ja, ja, dat is niks aan het doen. Hé hey Bertus, uh, wat, wat, uh, wat zit er nog eigenlijk een beetje in het verschiet? Uh, waar, waar wil je naartoe? Uh, gaat er nog een album uitkomen of, uh, ja, wat? Ja, er komt sowieso een album. Alleen wanneer dat, dat, dat zetten we geen datum op, maar... Uh, nee, oké, okay. maar het is... Uh, je kan niet zeggen tussen nu en uh, twee jaar. Ja, dan is hij er wel, ja. Ja, dan is hij er wel? Ja. Oké. Okay. Ja. Hé, hey Bertels, wat kunnen ze jou vinden eventueel voor de boeken? Nou, Bertenszitman.nl en op Facebook natuurlijk uh, alle social media. Als je in doet dan... Uh... Dan moet het goed komen, dat andere, daar kom je van alles voor uit, denk ik. Ja, en anders uh, eventjes uh, ja, uh, op, op mijn Facebook-pagina als, uh, als je het niet lukt. of als je denkt van nou ja, dan stuur ik je gewoon naar jou door. Ja, nou geweldig toch? Ja, dat komt helemaal goed joh. Hey, en ja. Je was onderweg, uh, hoe wordt de plaats ook alweer zijn? Ik ben onderweg naar Westergeest. Westergeest, oké. Okay. Ja. En dat is een besloten party of? Nee, dat is gewoon een openfeetje hoor. Ah, oké, okay. lekker buiten, in het zonnetje. Dan hebben we dat vandaag. Ja. Ja, oké. Okay. Zoals we bij ons gaan palen en roken. Ja, is dat ook gezellig? Ja, He? goed. Ik bedoel, een, een drankje erbij. Ja. Nee, heerlijk, joh. Dat gaan we doen. Ja, dat moet je zeker doen. Ik bedoel, dat maakt het allemaal gezellig. Ja hoor. Daar doen we het voor. Hé, hey, Bertus, uh, Ja, ik zou zeggen, maak er wat leuks van. Vanavond. Ja, dat ga ik doen. En uh, Bedankt. Bedankt. ik ga in ieder geval uh, ja, jouw nummer draaien. Want toen ik jou zag. Ik, uh, ja, ik, ik ken het nummer uh, inderdaad uh, uit die tijd. En dat uh, was toen uh, door de. Uh, ja. Ik weet ja. even niet meer zijn naam. Maar dat was door een. Uh, die, die meneer die had blonde, blonde stekels. Had hier. Ja, ik kan wel. Henco, ja, ja, ja. Jan. Of, ja, Jan. Ja, ik, of... ik, ik weet het niet meer precies. Maar ik, uh, ja. de, de, de, de kracht ken ik nog wel voor, uh, voor me halen. Dus. Ja. Nou, hey. helemaal super. Ja, ik zou zeggen, ja, maak er iets moois van. En uh, ja, ik hoop je natuurlijk zeker weer te, uh, gauw te spreken met, uh, met een nieuwe single. En, ja, ja En misschien uh, eventjes, uh, ja, als je op, uh, op een radiotour bent, uh, ja, dat je eventjes hier langs de studio komt. Dat uh, lijkt ja, me ook gezellig. Gaan we doen, volgende keer kom ik langs. Is prima, Bertus. Ja? Oké, okay, gaan we, uh, ja, daar hou ik je aan, laten we het zo zeggen. <laughs> Sorry? Ik zeg, daar hou ik je aan. Ja, ga, oké, okay, <laughs> Ah, kloys. Ah, Oké okay Bertus. Hey, veel plezier en uh, we gaan je single draaien. Want toen ik jou zag. Hé, hey, groetjes. Ja, groetjes. En bedankt voor je tijd hè. Ja, dank je. Hoi, hoi. Voor de promotie. Dank je. Hoi. Ik jou voor het eerst in je ogen keek Veranderde mijn leven, was totaal van streek Ik had hem het al bijna opgegeven Maar dit is wel het mooiste in mijn leven Want toen ik jou zag, ging ik... Was hij dan. En toen ik jou zag, Bertus Sipma, net uh, ja, eventjes uh, kunnen luisteren. En uh, ja, wil je, wil je hem uh, hebben voor een partijtje, avondje, wat dan ook. Kijk eventjes op, uh, op Facebook. Bertus Sipma. En ja, wat ga ik doen? Ik ga dan een lekker plaatje draaien. Dat, uh, dat is een verzoekje afkomstig van Federico. Die, uh, die wil een plaatje horen. Yves Berendsen. En ik heb zo zin in jou. Je keek me lachend aan. Deze avond. Ja, maar wie... Wist... Entertainment for you, meer dan radio. Hé, hey Fred, daar heb je nog eens een plaatje. Moment dat ik jou is al.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 En maak me niet meer druk over wat je doet alumbra de la noche a ese corazón desilusionado. a veces maltratado no te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos Entertainment for you hier bij ZFM Zandvoort. En dat allemaal op 106.9, 104.5 op de kabel. En dat allemaal natuurlijk ook 24 uur per dag op uh, tv-tekst. Ja, het was weer een, een heerlijk avondje. En een heerlijke middag, ja. Ik hoop dat u er ook van genoten hebt van, de, van de, ja, deze muziek natuurlijk, die ik tegenwoordig gebracht heb. En, uh, natuurlijk hadden we Arjan Verzanten hier uh, in de studio aanwezig. Het eerste uur. Met zijn uh, ja, nieuwe single. Jij laat me zweven. En Bert de Sipma net natuurlijk. Want toen ik jou zag gingen we een wereld voor me open. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En uh, ja, ik hoor u graag. En zie u graag volgende week weer terug natuurlijk. Ik zou zeggen, geniet uh, van dit mooie weekend. En ik zou zeggen, pak lekker een boulevaartje hier aan, uh, in Zandvoort. Of elders natuurlijk. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. Graag tot volgende week. Tot dan. Voorzitter, doeg! Van ZFM.